Een Russische diplomaat in Nederland is afgelopen weekend gearresteerd... en na drie uur weer vrijgelaten, ondanks een diplomatieke onschendbaarheid. Dat meldt het Russische persbureau Itartas. De Rus zegt dat agenten zijn flat binnenvielen... omdat buren klaagden over de manier waarop hij zijn kinderen behandelde. De politie van Den Haag heeft nog niet gereageerd op het bericht. Consumenten hebben vorig jaar voor het eerst meer dan 1 miljard euro uitgegeven aan biologische voeding. Dat blijkt uit cijfers verzameld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Ruim 90 van de biologische producten werd verkocht in supermarkten als Albert Heijn, Jumbo en Plus. De rest ging over de toonbank in onder meer biospeciaalzaken, boerderijwinkels en boerenmarkten. Het weer, het is nevelig met plaatselijk dichte mist. Het is zo'n 6 graden. In de loop van de dag geregeld zon. En dan wordt het ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Ach. Ja, en hier in de studio praten we nog wat na over die Zwarte Piet. Want het is, het is, het is me allemaal wat, die Zwarte Piet. Ja, nou ja, goed. Um, het komt allemaal weer aan, dat Sinterklaasfeest. Gewoon met Zwarte Piet dit jaar. En uh, we moeten het dus allemaal gewoon uitleggen. Uitleggen, uitleggen, uitleggen. Geen racisme. Het is maar een spelletje. Er is niks aan de hand. Of zo. En misschien moeten we er ook gewoon eens over nadenken. Kunnen we zonder? Kunnen we eigenlijk ook gewoon een mooi Sinterklaasfeest hebben zonder Zwarte Piet? Ja, ik, ik geef het u in overweging. Goed, we gaan door. Naar vegetarisch eten. Mijn gasten voor vannacht uh, een druppel binnen. Jaap Korteweg, uh, zie ik daar al zitten. De vegetarische slager. Tenminste, dat is het concept dat u hebt opgezet. Uh, Jacinta uh, Bokma die schrijft vegetarische recepten. Zo meteen kom ik bij jullie. Want we gaan het daar dus over hebben. Vegetarisch eten. En we gaan ook vegetarisch eten. Ja, proeven. Eten proeven. Ja, dat gaan we doen. De komende uren gaan we het daarover hebben. U kent dat wel. U wilt koken voor de hele familie. En daar is er weer eens iemand bij die geen vlees of vis eet. En dat is dan niet omdat hij het niet lust. Maar uit principe. Vegetariërs creëren hun eigen moreel universum waarin ze zelf superieur zijn. Maar wat ze denken is bullshit, man. Vegetariërs die doen net alsof. Hè, die, die denken alsof. Hè, die, die, die, die, die, die, die doen dan net alsof. ja, van of hè, jullie eten die beesten op. of die beesten die blijven leven. Maar, maar, maar zo zit het niet in elkaar. Het is of die beesten die leven een tijdje en dan eten wij ze op. Oh, of die beesten. Die worden helemaal nooit geboren. Want er is niemand die als Hopi elke dag 15.000 varkens gaat voeren. Ik eet vlees omdat ik die beesten een leven gun. <lacht> Goed, de aftrap van uh, dit programma is dus uh, van Theo Maassen. Ik eet vlees omdat ik die beesten een leven gun. Zo kan je er ook naar kijken. Um, deze week... Is het vegetarische restaurantweek en daarom leek het onze goede aanleiding om eens aandacht aan dit onderwerp te besteden. En dat was natuurlijk afgelopen weekend, vrijdag ook nog eens dierendag. Dus des te meer reden om het eens te hebben over eten... zonder dat een dier daar iets mee te maken heeft. Meer dan 90 restaurants doen overigens mee aan die vegetarische restaurantweek. Dus dat is ook best een heel ding. En hier in de studio krijgen wij vast een voorproefje. Want eten zonder vlees, dat lijkt misschien saai. Maar Jacinta Bokma van de website devegetariaan.nl die weet al beter. Op die website staat een heleboel vegetarische recepten. Jij gaat vannacht het tegendeel bewijzen, geloof ik, Cynthia. Kom iets dichter bij de microfoon, dan kunnen we je de... goed horen... Met de producten van Jaap. Met, ook oh, met de, de producten van Jaap. De ja. slager die naast me zit. Ja, oké. Okay. Maar um, ik, ik heb ook nog wat hemelse modder mee. Dus ook een lekker toetje. Hemelse modder? En dan mag iedereen raden wat erin zit. Nou, oh, daar ben ik wel heel benieuwd naar, ja. En, en, en, de... en, en, en wat voor recept heb je verder uitgekozen... Nou, ik, ik, ik had uh, nogal weinig tijd, het is dus midden in de nacht. En ik dacht, uh, we moeten nog wat nachteten doen voor al deze. Nachteten. Ik naar Olsdien, naar de uh, radio nu luisteren. Vleesloos nachteten. <laughs> wat is dat dan? Ja. Nou ja, gewoon heel lekker. Ja. Spaak staat op nummer één. Want wij hebben hier zelf altijd voor, dit is de nacht, voor de gasten uh, bolletjes. Hollandse bolletjes, witte en bruine bolletjes met kaas en vlees. En ik moet eerlijk zeggen, ik durfde het vlees niet aan te raken. Ja. <laughs> nou, ik moet zeggen dat ik uh, dit, dit, dit boek, De Snelle Vegetariër, dat is eigenlijk ook een dieet. Dat staat er niet op hoor, op de, op de kur. Het boek wat jij recent um, hebt geschreven. Ja. ja, maar twee jaar geleden um, had ik, ik eet geen, geen brood, of bijna geen brood. Mm. Um, dat is namelijk 80% suiker. En de grap was eigenlijk dat ik... Uh, maar dat, dat is weer een heel ander verhaal. Was. Dat is een ja? heel ander verhaal, ja. Dat, uh, maar dat loopt wel een beetje parallel eraan. Want okay. uh, op een gegeven moment word je 46... en dan denk, kijk je in de spiegel en dat je... Hmm. ik heb nooit wat hoeven doen aan dat lijf, maar nu ja. moet ik moet er toch wat bij. Ja. Maar, maar goed, we gaan het niet over suiker hebben vannacht. Vind je het goed? We gaan het gewoon naar nee, lekker vlees en zonder vlees. Deze het is puur plantaardig. En uh, dat was een dieet van, uh, van Bill Clinton. Die is heel erg afgevallen met zijn puur plantaardige dieet. Ah, kijk. Dus dan komt toch ook dat weer om de hoek kijken. Bill Clinton ook al. Ja, mm, ja, ja. Ja, ja. Jacinta. Ik ben heel benieuwd uh, hoe het allemaal uh, smaakt, wat je, wat je straks ons gaat voorschotelen. Jaap, korte weg. De vegetarische slager. Ook hier vannacht de komende twee uur. Al zeven jaar geloof ik, Timmy aan de weg. Ja. Met, uh, met het concept. Welkom. Ja. Um, heb je ook wat meegenomen om te proeven? Ik heb ook wat meegenomen, ja. ja. Kijk, en, en wat gaan we voor jou... Uh... Ik heb uh, tonijn meegenomen. Tonijnsalade. Een kip. Zonder tonijn. Zonder tonijn. Een kip ja. zonder kip. Ja. En, uh, <laughs> en een hamburger. Kijk, dat vind ik wel Dan ga ik wel... Je, je gaat me niet laten proeven tussen een echte tonijn en een... Die echte tonijn heb ik niet meegenomen, nou, dus okay. daar kan ik niet verzorgen, helaas. Ik ben wel heel benieuwd of ik, uh, of ik het verschil proef. Ja. ja. Gaan, we, gaan we straks allemaal doen. Ik ga eerst even kort met jullie vier vooroordelen langs. mogen jullie alle, allebei onderbeurt kort antwoord geven. Eén, vegetarisch eten is niet lekker, Jacinta. Ja, niet juist, natuurlijk. Nee. Vegetarische eten is heerlijk, ik laat het jou zo proeven. Gaan we merken. Vegetarisch ja. eten is ingewikkeld, Jaap. Ja, ik ben er uh, zeven jaar heel intensief mee bezig... om, uh, om inderdaad vleesvervangers te maken. Dus ik, ik kan dat beamen dat het ingewikkeld is. Ja. Maar voor, voor mij ook als consument? Nou ja, kijk, het, het, hangt, het hangt er heel erg vanaf. Als je, uh, zoals uh, heel veel mensen, houdt van vlees... dan is dat inderdaad ingewikkeld en gewend bent om vlees te eten. Dan, dan moet je op zoek naar uh, goede... Goede producten vegetarisch klopt. vegetarisch eten is duur, Jacinta. Nee, ik heb een heel half stukje kliekjes eten en het klinkt helemaal niet, duur te zijn. maar klinkt de kliekjes gewoon kliekjes wat je zelf overgehouden. Per... Maar als, als je het vergelijkt, als je vlees bij je een lapje vlees bij je eten doet, of je doet het helemaal anders, well, is het, het dan is, duur? Het is niet heel veel goed Koper dan uh, met het vlees, want tegenwoordig is het vlees, als je kippenvlees is goedkoper dan kattenvoer. Daarom? Dus, dus, dus met vlees is goedkoper, is mijn idee. Um, Waar of niet? Het is niet ja, tegenwoordig helaas wel. Maar het goed. antwoord is ja. Dan je natuurlijk, maar je moet <laughs> iets over hebben voor je gezondheid of voor de dieren. <laughs> nee. Het is dus wel duur. En, nou, ja, ja, mag ik, ik dan nog ik, even op reageren? Mag zo. <laughs> okay. Ik mis gewoon een stukje vlees. Is ook natuurlijk een veelgehoorde reactie. Maar daar heb jij een oplossing voor. Ja, nou dat is mijn uh, drijfveer geweest om de vegetarische slag ja. te starten. Ja. Ja. Ja. Goed. Nou, de kop is eraf. Um, uh, we gaan zo meteen verder praten over uh, waarom jullie dan bijvoorbeeld vegetariër geworden zijn. Want daar ben ik ook weer heel, heel erg benieuwd naar. Um, en we willen ook de verhalen horen van de luisteraars. Beste luisteraar, bent u al vegetariër? En als u dat bent, waarom bent u dat dan geworden? Dat wil ik wel eens weten. Ik ben het zelf niet. Ik ben, uh, zal ik maar eerlijk bekennen, een, een zeer part-time vegetariër. Af en toe probeer ik het uit. Maar ik ben nog niet heel erg om. Dus uh, uh, uh, overtuig mij eens vannacht. Waarom, waarom moet ik vegetariër worden? En uh, waarom is het ook lekker en gezond en leuk? Ik ga deze twee mensen in de studio natuurlijk ook doen vannacht. Maar uh, u thuis nodig ik, u, oh, nodig, nodig ik ook uit om van harte om, uh, om deel te nemen aan ons gesprek. Een deel uw ervaring, uw lekkerste recept. Uw reden om vegetariër te worden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u juist helemaal aan de andere kant hangt. Het kan ook zijn dat u zegt, ja, maar ik hou zoveel van vlees. En dan is de vraag aan u natuurlijk... kunt u zich een leven zonder vlees voorstellen... Hoe, hoe uh, staat u daar open voor? Of, of zegt u nou, dat stukje vlees hoort er gewoon bij? met als Zwarte Piet bij Sinterklaas hoort vlees gewoon bij een maaltijd. Bel met uw reactie, bel met uw verhaal, uw ervaring. 0800-1121. Ons gratis nummer 0800-1121. Of stuur een mailtje naar nachtapenstaart.eu.nl. En op Twitter praat u mee met hashtag dit is de nacht. Straks hebben we live muziek van René van Ginkel. Maar eerst draaien we een plaat. Take your baby by the hand And make her do a high handstand And take your baby by the heel, And do the next thing that you feel We were so In Vice And I danced All day. We were cool On Phrase. When I, you, and everyone we knew Could believe, do, and share in what was true or I said, that's all day's long. Take your baby by the hand and Pull her close and there, there, there Take your baby by the ears And play upon her darkest fears. We were so in phase In a dance hall days We were cool on Christ When I, you and everyone we knew Could believe, do Sharing what was true, I said Dance all days low Dance all days Dance all days low Take your baby by the wrist And in her mouth an amethyst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 Days. In a dance hall, days We were cool and crazy When I, you, and everyone we knew Could believe, do, sharing what was true Oh, I said Dance all day's love Dance dental dental dental dental dental dental dental van uh, dit tweede uur van Dit is de Nacht... waarin we het hebben over uh, vegetarisch eten. En er wordt hier al uh, voorbereidingen getroffen... voor uh, het bereiden van lekkere hapjes. Ik kan je vertellen dat het er al oh, sowieso heel erg lekker uitziet. Die, die hemelse modder staat me al toe te lachen. Dat is Volgens mij gewoon iets van chocola, of niet, Jacinta? Daar lijkt het op. Ja, tuurlijk ja, mm. chocola oh, gaat het doorheen. 72 procent. Mm, mmm... Kan niet wachten. Wil je wat meer weten al? Nou, uh, zo, zo meteen. Ik zie ook... Is dat dit tuinkers of zo? Dit is Amsterdams vet. Zo doen we dat. Oh. Veldslaan. Ah, oké. Okay. Veldslaan. Nou oh, ja. En dan gaan nu lekker wat... Uh, wat Noordzee zeewier gaat er overheen. Nori chips Ah. Oh, mm. en, en, en daarbij, Jaap, zie ik een tosti-ijzer. Uh, die wordt opgewarmd. Improviseerd, ja. Wat, wat gaat er zo meteen tussen? Nou, er gaat, uh, gaat kip tussen. Kip. Je ah, moet even improviseren hier. Ja, ja. En, um... Dat gaat helemaal goed. En een op, ja. We hebben het dus over vegetarisch eten. En dat gaan we dus ook doen. Maar we, ik ben eerst heel erg benieuwd... Waarom zou je? Er zijn natuurlijk allerlei redenen aan te voeren. Maar ik wil het eigenlijk voor jullie persoonlijk wel eens weten. Jaap, weg, vegetarische slager. Ook bekend trouwens als de man van hè? Marianne Thieme. Maar goed, daar gaan we het verder voor de rest niet over hebben. Op zich uh, conflicteert dat natuurlijk helemaal niet. Partij voor de dieren en uh, vegetarische slager. Dat nee, dat gaat best vult goed samen. elkaar uh, heel mooi aan. Ja. <laughs> maar vertel, waarom? wanneer in jouw leven besloot jij ik ga geen dieren meer eten? Um, in, dat is zo'n 15 jaar geleden, toen uh, 1997, dat was de varkenspest. En, uh, ik heb een boerderij in Brabant, dus ik, werd daar, uh, ik zat er heel dichtbij. Um, en dat was voor mij eigenlijk het moment. Ik, werd toen, ik, ik heb zelf geen, uh, geen, geen varkens, maar een uh, akkerbouwbedrijf, groentetelt, biologisch. Okay. En, um, maar ik heb uh, grote vriescellen, koelcellen, om uh, producten op te slaan, wortelen, aardappelen en aaiën. En toen werd een beroep op mij gedaan om die dode varkens op te slaan. Omdat er toen in een hele korte tijd 1 miljoen varkens zijn doodgemaakt he, van ja, die pest. Ja, ja. En um, nou ja, de destructiecapaciteit was niet toereikend om die varkens uh, ja, zeg maar, te verwerken. Om het zo maar te noemen. Dus ze waren op zoek naar grote koelruimte, vriesruimte... om, om die varkens op te slaan. Dus, ik heb nou, er toen over nagedacht, want het was interessant, omdat die ruimte stond leeg financieel. Maar ik heb het uiteindelijk toch niet gedaan. Kun je er goed cent aan euh, verdienen? Maar ja. Waarom niet? Nou ja, goed, ik denk door, door die hele toestand word je nog een keer met je neus in feiten gedrukt die, die bio-industrie, wat het nou eigenlijk is. En um, uh, ik heb inderdaad niet die varkens opgeslagen, maar wel besloten om vegetariër te worden, om dat te proberen in ieder geval. En dat was niet eenvoudig, omdat ik een enorme vleesliefhebber was. Hmm. Dus, um, Oké, okay, dus even kijken, jij was toen akkerbouwer, dat deed je al biologisch toen? Nee, ik heb dat toen ook was... die stap gezet. Dat heb ik eigenlijk okay. tegelijkertijd gedaan in, dus, het, in datzelfde jaar. Maar jij zag al die, al die dode varkens, al die, die massa's dode varkens, hele nare beelden. En toen dacht jij: Dit deugt niet. Nee, ik dacht: Dit deugt niet. En dat zou ook anders moeten kunnen. Hè. Dus nee. uh, ja, we, we behandelen dat varken eigenlijk als een soort ding, ja. uh, als een soort productiemiddel om van bonen en granen iets lekkers te maken, want dat is eigenlijk het enige argument. Je stopt de bonen en granen in en je ja. haalt er vlees uit, dat idee. Ja. ja, inderdaad. Maar dan kies je voor biologisch in je akkerbouwbedrijf... maar bij vlees zeg je, ik doe het helemaal niet meer. Waarom geen biologisch varken eten dan? Nou, dat heb ik daarna ook nog gedaan... want ik ben, echt, ik ben niet in één keer vegetariër geworden. Ik ben toen begonnen met thuis uh, vegetariër worden. En uh, als ik buiten de deur had, dan had ik nog wel vlees... Uh, uh, in, in een restaurant of bij familie of zo. Om een soort socia ja. sociale redenen zou je kunnen ja, zeggen. Ja, was niet zo'n was... zo vervelende jongen die dan zei, uh, ik doe niet mee. Nee, het was eigenlijk zelfs zo dat ik die eerste tijd echt uh, vaker uit eten ging. Uh, ja. Om eigenlijk maar weer een keer vlees te eten, omdat ik het zo lekker vond. Dus okay. Het was meer een soort uh, <laughs> ja, uitvlucht. En, um, ja. nee, dus ik vond het echt lastig. Dus ik snap ja. heel goed de emotie van de vleeseter. Ja. Je houdt heel erg van dat stukje vlees. Ja, toch, ik was echt toch ben je uh, ermee gestopt. Ja. Kostte dat moeite? Ja, ja, ja dat kostte moeite. Dus. Maar, en, maar, en Ik en heb de... toen inderdaad, wat je zegt, ook nog een tijdje biologisch vlees gegeten. Ik heb uiteindelijk, uh, dacht ik, dan nou ga ik het helemaal optimaal doen. Hè? Want ik had, een, ik had natuurlijk een boerderij en, en ik had een stukje natuur gerealiseerd bij mijn boerderij. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga daar zelf dieren houden, een paar. Twee kalfjes, die ga ik daar heel goed verzorgen. Hè? Die, mogen ook, uh, die mogen ook een aantal jaren oud worden. En dan slacht ik ze zelf, eet ik ze zelf op. En, uh, uh, maar toen ik me dat, dat, dat beeld uh, ja. voor de geest probeerde te halen en, en ik dacht als je dan uh, jaren tegen een paar dieren hebt aangekeken die je verzorgd hebt en die moet je dan dood gaan maken en slachten en opeten, dan, uh, toen dacht ik nee dat gaat niet werken, want daar ga, ga ik niet met smaak meer doen, ga ik, geen, dat, dat, ik ga ik niet meer dood maken na een paar jaar dus toen heb ik het hele plan niet doorgezet en dat was voor mij wel het moment om helemaal vegetariër te worden maar dat was een aantal jaren later toen bestond de website de vegetariër nog niet, ben ik bang van, van je Sinterbokma. Dus nog geen, uh, het aanbod aan vegetarische recepten... was nog niet overweldigend. Nee, en ik, uh, ik zag natuurlijk de, de vleesvervangers... die op dat moment ook al wel beschikbaar waren. Ja, de en, korn en de, hoe heet het allemaal, tofu? Ja, daar werd ik toch niet echt blij van. Nee. Dus dan, dan, uh, ik ook niet. Dan ko koos ik vaak maar kaas. En maar goed, op een gegeven moment ben je het ook beu. En eigenlijk komt het natuurlijk ook weer van dieren... ook uit de intensieve veehouderij. Dus, nou ja, lastig. Hè? Ik bedoel, dus, wacht, mijn... wacht even, Jij, je zegt nu dat die, die, die korn en die tofu... die al jaren in de supermarkt te krijgen is... dat, is dat deugt ook niet? Nee, ik was daar niet heel enthousiast over. Ik vond het niet te vergelijken met uh, vlees. Nee, oké, okay, qua smaak. Maar, maar het deugt ook niet? Voor... Jawel. Oh, oké, okay, het deugt wel. Puur okay. het, het, het, tuurlijk, de achtergrond die, die deugt Het deugt wel, wel maar het smaakt niet. Ja. ja, en je kunt ook gewoon bonen eten. Dat, uh, dan heb je het qua voedingswaarde helemaal voor elkaar. En dat is ook niet duur. Hè, want je had het net over, wat is nou is vegetarisch eten duur? Ja, als je gewoon bonen eet, dat is het allergoedkoopste wat er is ongeveer, weet je wel. Dus het kan heel goed. En daar zit alles in? En daar zit alles in. Bruine bonen? Daar. Ja, bruine bonen, witte bonen, erten, peulvruchten eigenlijk. Dan heb je, je je vlees, met name eiwitten. Dat is het punt. En uh, die kun je uit peulvruchten ook halen. Ja. Je, je was dus ooit akkerbouwer... Je nog. bent ook jager geweest? Ja. ja. Toch? Ja, klopt. Ja. Toen to, kwam ik op de grappige gedachte van jager naar akkerbouwer. Jagerverzamelaar naar, naar landbouwer. Naar uh, de, de homo sapiens. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja inderdaad. Ja, ja. Is, is het een beetje zo? Is, is, is, zie, zie je dit als... De evolutie in een mensenleven. Ja. ja. Ja, dat had ik nog niet bekeken. Ben, ben je nu een je beter mens? Je geworden. <laughs> Of ik een beter mens ben? Nou ja, goed, weet je, ik, het, uh, toen ik jaagde, toen dacht ik ook dat ik het goed deed. En toen ik vlees at, dacht ik ook dat ik het goed deed. Omdat het gewoon bij het leven hoorde en noodzakelijk was om, uh, hè, zeg maar, om, om een volledig voedingspatroon te hebben. Dat je, dat je vlees gewoon nodig... Zo ben ik opgevoed, hè, met, met het verhaal dat je vlees nodig hebt om... Uh, ja. Dus dan, dan, dan is je redenering nou ja, dan moet dat zo efficiënt mogelijk nou, en zo goed mogelijk zijn. Je hebben. wist niet beter, maar nu je tot kennis gekomen bent... Zo zou je het kunnen, ja, inderdaad. Is dit... Uh, te verkiezen. Ja. Zeg maar. ja, en dat is met jagen eigenlijk ook wel zo gegaan. Ja. Ja. Ik ben natuurlijk toch in die landbouwwereld opgegroeid. met een wereld waarin jagen noodzakelijk was. om. Ja, om, uh, om zeg maar, uh, schade te bestrijden en zo. En de, en de wildstand in stand te houden. Maar ja, daar, daar kijk ik nu ook anders tegenaan. Ja, ja. Hier ja. ja. zit ik om zo bij jou. Eerst even naar een beller. Uh, Kees. Jij bent Hallo. al zes jaar vegetariër. Ik ben al van, vanaf uh, half jaar 70 ben ik al vegetariër. En wat is voor jou de reden geweest om, uh, om vegetariër te worden? Nou, gewoon gezond verstand. Uh, dit is, als je geen dierlijk voedsel eet, ben je nooit ziek. Oké. Okay. Ben je nooit ziek? Dat vind ik nogal een claim. Ik ben nooit, nooit ziek. Want alle ziektes komen door dik bloed. En van dierlijk voedsel krijg je dik bloed. Alle ziektes kom komen alle ziektes van, van dik, dik bloed? Ik Misschien moet je de koptelefoon opzetten. Ja. Dan kun je de gesprekken nee, mee uh, luisteren. Ja, ja probeert oh, ja. mee te luisteren, um, Kees. Dus dat gaan we even regelen hier. Maar um, uh, no, nogmaals, je hebt, hoe, hoe lang was je al vegetariër, zei je? Vanaf de jaren zeventig. Vanaf de jaren zeventig, ja. ik kreeg je zes jaar door, maar het is al iets, ietsje langer dan zes jaar. Um, uh, was dat toen normaal? Was dat toen ook een, een hype of zo? Waarbij jij je aansloot of ja, was je was... een enorme uitzondering? Toen waren ook in de jaren zeventig met de hippies. Toen waren ja. de helft van de mensen waren vegetarisch. Ik vermoed al zoiets, oké. Okay. Wat grappig dat dat toen ook al zo, zo groot was dan, vegetarisch, vegetarisch eten. Dus maar, uh, alle, alle ziektes komen door verkeerd eten. En, en daarom is het zo simpel dat het zo, zo logisch is. Maar dat, is, is dat het verhaal wat toen ook werd verteld? En waarom jij vegetariër werd? Omdat het te dus gewoon gezonder is? Nou, ik heb allemaal, er zijn honderden, honderden boeken over. Alles, ja. alles is zijn te voorkomen door preventie. Maar het heeft voor jou dus niet zoveel te maken met het welzijn van het dier... maar veel meer met je eigen gezondheid. Dat is voor jou de hoofdreden. Zeker weten. Ja, ja. Zeker okay. weten. Kees, dank je wel. We gaan even door naar Jenny. Hallo. Goeienacht Jenny. Goeienacht. Wat vind jij van, uh, van vegetarisch eten en van het stoppen met het eten van dieren? Een grote Flauwe keul, flauwe wat is dat nu? Ja, je hebt, je hebt daar een man in de studio die zich slager noemt. Vegetarische slager, ja grappig hè? Ja, maar een slager die hoort met vlees om te gaan en bloed aan zijn handen te hebben. Oh. Een stukje worst aan te bieden en... Snap je wat ik bedoel? Ja, maar deze slager die in, uh, is bezig het hele jaar door marsepein te maken. Marsepein? Hang, ja, maakt alleen maar vleestomaten. Vleestomaten? Oh, dat is trouwens ook wel een grappig woord, trouwens. Vleestomaten. Maar oh, goed. Nou, vleestomaten is een tomaat die je gebruikt om je vlees klaar te maken. Ja, Deze slager ja. heeft zijn handen niet rood van het bloed, maar van de vleestomaten. Dus die ja, die slacht hij. Ik vind ook dat de vegetariërs... En meneer Monsanto hartstikke steunen. Sorry, meneer wie? Monsanto. Wie is dat? Met zijn gemodificeerde uh, groen, uh, zaden. Gemodificeerde zaden? Ah, daar zijn ja, de die die niet... sojabonen die ze uh, bij, bij bosjes de, eten. Ah, de sojabonen. Maar daar komt u wel op een belangrijk punt. Dat is een goeie. Die ga ik eventjes uh, uh, aan, aan Jaap voorleggen. Want sojabonen, wat, wat vindt u daar nou precies het probleem van? Ik? ja. Nou, die, die in, uh, worden ook niet op een normale manier gedaan. En die kunnen nooit goed zijn voor de mens. Als je alleen ja. dat naar binnen krijgt. Ja. En als je het zo ver zodanig moet bewerken. dat het op een, op een carbonade lijkt. Of hmm. op stikkeltjes, wordt en weet ik veel wat. En je, je hem niet het jezelf. Want je eet geen carbonade. Je eet gewoon bonen die op ja. een bepaalde manier zijn uh, gemodelleerd. Ja, ja Jaap. Je besodomiet het jezelf als je, als je jouw vlees eet. Want het is gewoon geen vlees, het zijn gewoon bonen. En als het nog sojabonen zijn, dan is het nog problematisch ook. Want dat is ook dat is niet goed voor je. En dat is het, het is het gedoe met sojaplantages. Ja. Kijk, ik heb een volkstuin sinds dit jaar. Maar, zullen we even het woord geven aan, aan Jaap, Jenny? Dan kan hij even ja. reageren. Ja? Jaap? Ja, nou over die uh, Monsanto. Hè. Dus de, de producent van genetisch gemodificeerde zaden en uh, soja ook. Ja. Uh, nou ja, dan, dan heb ik goed nieuws. Want uh, die worden met name gebruikt voor veevoer. Dus als je vlees eet, heb je heel veel gemodificeerde soja. Genetisch gemodificeerde soja. Maar voor vleesvervangers worden die eigenlijk niet gebruikt. Uh, er wordt wel soja gebruikt, maar allemaal niet genetisch gemodificeerd. Oké, okay, dus jij zegt, de, de goede soja gaat in jouw producten... Ja. en de slechte soja gaat in ja. mijn varken. En dat geldt niet alleen voor Hoe mijn producten... maar in zijn algemeenheid zeker? voor vleesvervangers... wordt uh, niet genetisch gemodificeerde soja gebruikt. Hoe weet die meneer dat zeker? He? Ja, omdat dat natuurlijk gecheckt wordt, hè. Dat wordt uh, gecontroleerd en, uh, en daar word ik voor betaald. Want uh, die, die, die, die soja is, uh, is duurder. Maar in ieder geval, als je vlees zelfs mijn heet, in de tuin, Zegt u? Zelfs mijn zaadjes in de tuin... Ja. Die worden binnenkort door de EU voorgeschreven. Ja, leg uit. Uh, en en uh, daar, zit, daar zit ook uh, een moestalantoklik aan. Maar u weet toch dat uh, dieren gevoerd worden met soja? Dieren kunnen gevoerd worden met soja. Uh, ja, maar als je dus kijkt naar het, uh, het, het vlees in Nederland, hè, naar de bio-industrie... dat wordt in hele belangrijke mate uh, gevoerd met soja. En als u in mij tuin kijkt, het, het, dan heb ik ook kippen rondlopen... en die worden niet met soja gevoerd. Nee, precies, maar dan... Uh, dat precies, kan natuurlijk, hè, maar, uh, maar... als u, u kijkt naar de... de... En nu hoef ik niet te slachten, want ik slacht het zelf wel. Ja. Maar ik eet hartstikke gezond. Ja. Ik weet wat ik erin stop. Ja, maar Jenny, jij weet niet uh, van al het vlees wat jij op je bord krijgt... wat voor weg dat heeft afgelegd, toch? Van het meeste wel. Van het meeste wel. Ik, ik hou me, me een... Uh, Varkensvlees bij de biologische boer. Oké, okay. dus jij kiest wel ik... voor biologisch vlees. Wat zegt u? Jij kiest wel voor biologisch vlees. Ja, er moet geen rotzooi in zitten. Ik ben geen afvalbak. Ja. Ja, maar dat is dan toch ook al heel... Uh, uh, ja, maar stel... ik Ook een goede keus, toch ja, Biologisch Ja, vlees. ja zeker. En zo, maar zo, Ander zo kun al je al uit, natuurlijk vlees eten de de... en ook vegetarisch de eten. Dan kun je ook gewoon ervoor kiezen om dat biologisch te doen. Om te weten waar dat vandaan komt. Alleen het punt is dat... Jannie, even een momentje. Even Jaap zijn zin af laten maken. Alleen het punt is, als je kijkt naar de... De vleesconsumptie in, in de westerse wereld en in, in Nederland in het bijzonder, dan is dat voor 98% bio-industrie. De, de biologische veehouderij is een paar procent. En er wordt ook door alle deskundigen gezegd, de, de, de, de grote man van de Landbouwuniversiteit Wageningen onder andere, die ja. zegt: van nou ja, als we allemaal biologisch vlees willen eten, dan is dat onmogelijk, want uh, daar heb je veel meer ruimte voor nodig. Um, en dat kan dus niet. Dus als, je, als we. Uh, zoveel vlees willen eten zoals we in Nederland doen wereldwijd ook in India en China dan, uh, dan moeten we toen naar megastallen, dan moeten we toen naar genetisch gemodificeerd, dat is de enige manier ja. waarop we de hoeveelheid vlees kunnen eten die we nu eten dat is het verhaal vanuit de Wageningen Universiteit maar dat, dat spreek jij tegen? nee dat spreek ik niet tegen, oh. dat, dat is helemaal waar als je inderdaad, als het zo is dat we dus hè, we, we gaan toen naar 9 miljard mensen maar zelfs nu met die 7 miljard die we nu hebben hè, als al die 7 miljard mensen zoveel vlees zouden eten zoals wij hier in Nederland doen dan, uh, dan moeten we inderdaad toe naar alles gene genetisch gemodificeerd. En megastallen. En, uh, weet je, dat, dus dat kan helemaal niet op de manier zoals mevrouw zegt. Als we stoppen met vlees eten, is het probleem meteen opgelost. Begrijp ik. Ja, want je hebt voor een kilo vlees heb je drie keer zoveel uh, soja of graan of, uh, of, of erwten of wat dan ook. Hè? Uh, input nodig. Ja. Dan voor een kilo uh, vegetarisch vlees. Dus okay. het is gewoon veel inefficiënter. En er is, er is ook geen. Dus daar zijn alle wetenschappers het gelukkig over eens. Goed. Nee. Jenny, we nou, gaan het er even bij laten. Ik eet vlees. Ja. Ja, en ik heb ook op internet, via internet een, een uh, site gevonden. Ja. Oké, okay, vlees. En het is allemaal biologisch vlees. Oké, okay, vlees, biologisch vlees. Ik, ik vind het dan een hele verantwoorde keuze, Jenny. Zij verkopen uh, trouwens ook ons vlees, oké, okay, vlees. Oké, okay, <laughs> ja, wat grappig. Dat is een nou, goede klant van ons. Misschien heb je wel zonder te weten uh, kip van, uh, van Jaap op, uh, Jenny. Dat weet je maar nooit. Ik wil je bedanken voor je bijdrage. Uh, ik, vind, ik vind het sowieso al heel erg. Ik waardeer het dat je, dat je al zo'n bewuste keuze maakt voor biologisch vlees. Bedankt voor je verhaal. En uh, u kunt blijven bellen 0800 1121. Dan kunt u meepraten over vegetarisch eten. De zin en onzin ervan. Is het lekker? Is het niet lekker? Uh, mist u dat stukje vlees? En wat moet je dan aan doen? Nou, daar heeft de vegetarische slager Jaap Korteweg een goede oplossing voor bedacht. Hij is, uh, hij is bezig om lekkere stukjes kip uh, voor me klaar te maken. En uh, Jacinta die heeft een heerlijke salade daarnet. Uh, u kunt het trouwens allemaal bekijken via de webcam. www.radio1.nl Daar kunt u uh, op de webcam inloggen. En dan uh, kunt u kijken wat hier allemaal uh, wordt gekokkereld. En uh, geshaked. <laughs> Dat ziet er echt goed uit met... Uh, hoe heet het ook alweer? Avocado. Uh, avocado, noten, tomaatjes. Tomaatjes. Ik heb zin, ik heb zin. We gaan zo meteen proeven. Maar we gaan eerst de oren strelen voordat we aan de tong toekomen. Want we zijn toe aan René van Ginkel. nacht René. nacht. Ja. Wat leuk dat je bij ons bent. Ja, dat vind ik ook. Jij uh, bent hier te gast samen met je gitarist, Ike. Ja. Ike Akkoi, zegt ik dat goed? Ja. En jullie uh, gaan muziek maken. Um, ik las hier bij biografie dat je al, je hebt hem meegenomen de trompet, dat ja. je al sinds je zesde trompet speelt. Klopt, ja. Ja, vroeg wie, hè? Ja, wie heeft u dat opgedrongen? Je vader <laughs> of je moeder? Ja, dat zou je bijna zeggen hè? Want dan zou ik toch moeten gaan van mijn moeder, maar ik denk eerder mezelf. Ja? Ja, het was... Uh... Wat moeder, meisje van zes, nou met een trompet? Ja, ik zat... Lekker, ja, lekker uit mijn hier? zussen die zaten bij de fanfare. En uh, ja, daar kijk je tegenop. En ik heb nogal een uh, redelijk groot le leeftijdsverschil met mijn zussen. Ja. Dus dan, uh, dan kijk je er tegenop en dan wil je dat ook. Dus, uh, en mijn oudste zus die uh, speelde trompet. Dus. Oké, okay, dus dat moest jij ook? Ja, dat wilde ik ook heel graag. Maar daar heb je toch helemaal geen longen voor joh, als je zes bent? Dat gaat toch helemaal ja, niet? Ja, blijkbaar wel. Ja? Ja, ik heb er wel een erg slechte rug van gekregen, moet ik oh. eerlijk bekennen. Van de fanfare dan, niet van het trompet zelf. maar uh... okay. Van het sjouwen ermee. Het van rotsjouwen. het sjouwen, ja, nee. dat ding moest omhoog. hè? Rond die dertiende heb je ontdekt dat je ook best kan zingen. Ja. Vond je moeder eerst van niet, hè? Nee, die vond het helemaal van niet, nee. Nee, die dus zei... Wat zei hij? Dat is ook wat. Ja. <laughs> maar ja, dat was ook wel in de tijd dat Britney Spears in was. En uh, ah. ja, als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik, nou, misschien had je ook wel gelijk. Maar nee, ze zei van, René, je kan leuk trompet spelen, dansen kan je ook wel, maar zingen, nee. het wordt hem echt niet. Want jij stond de hele tijd voor de spiegel Britney Spears na te doen. Ja, en ja. dat vond je moeder maar niks. Nee, en dan ook nog in, ja, proberen dezelfde toon aan te houden, terwijl dat helemaal mis misschien niet jouw... Uh, stemrange is, om zo maar te zeggen. Dus, uh, uh, maar ik uh, heb stug volgehouden. Gelukkig was je al dertien in eigenwijs. Ja, <lacht> klopt. <lacht> gelukkig is zij nou ook omgedraaid. hoor. Ze staat helemaal achter me. En dus is er een, een album van jou gekomen vorig jaar, Live Your Dream. Ja. Leef jij je droom? Ja, dat ja. probeer ik toch wel zoveel mogelijk uh, te doen. Ja, ik heb, uh, ik heb de visie in ieder geval dat als je iets wil, dan moet je het in ieder geval uh, hebben geprobeerd. Want met dat zingen, jij bent conservatorium gaan doen. Zang. Ja. En uh, nou ja, dus dat album is er gekomen. Je had enorm succes vorig jaar met je single uh, Together in Love. Ja. Wat gebeurde er allemaal rond dat liedje? Meen nou eens. ja, het was echt uh, heel bizar. Want uh, <coughs> het, het kwam uit en uh, we hadden er een leuk, eigenlijk een leuk studioclipje uh, van gemaakt. Gewoon uh, hoe de opnames gingen. En dat uh, op YouTube, dat steeg ineens omhoog. Echt iets van 70.000 viewers op een gegeven moment. Het was op een bepaalde site gedeeld en dat was... Uh, het ging Helemaal als een Ja. ja. Gaaf. En uh, ja, ik vind het ook gewoon zelf een heel leuk nummer. Het blijft lekker hangen. Ja. Je gaat die niet spelen, geloof ik. Hè? Nee. Je hebt uh, een nieuw liedje voor ons. Ja, mijn nieuwe single. Oké, okay. nou, uh, <kwijnt> ik zou zeggen, uh, ga los. Oké, okay. why ga, why. Ga klaarzitten. Ik ga nog wel even vertellen aan de luisteraar... dat u dus kunt blijven bellen om mee te praten over vegetarisch eten. U hoort de, de tosti-apparaat als sissen... Met, uh, met het vlees van uh, vegetarische slagen Jaap ertussen... En uh, u kunt mee, dus uh, bellen om mee te praten over vegetarisch eten. 0800-1121. Mailen kan ook. Nachtapenstaart.eo.nl. En twitteren. Hashtag dit is de nacht. Maar u kunt ook mailen als u een cd wilt winnen van René. Je hebt, ja? er, je hebt er een paar meegenomen. Hoeveel uh, geef je er weg? Ik dacht vier geloof vier ik. Vier zelfs? D drie, drie of vier heb ik er in de aanbieding. Nou, kijk eens aan. Drie of vier. Dus uh, de, de keuze genoeg. Ik zou zeggen, um, luister even lekker mee. En denk je, die, uh, die René die kan wel wat. Die wil ik ook... Uh, in mijn huiskamer gewoon lekker hard kunnen zetten... in mijn eigen cd-speler. Bel dan eventjes, of nee, dat zeg ik weer... mail dan, nachtapenstaart.io.nl en dan uh, moet u vermelden uw naam, uw adres... want we moeten die cd opsturen. Uw uh, telefoonnummer, want dan kunnen we u terugbellen als u hem wint. Dus, en, en u moet natuurlijk ook even vertellen waarom u deze cd moet winnen. Dus nachtapenstaart.io.nl, naam, adres, telefoonnummer... en waarom verdient u de cd van René? Nee, nee ga je gang. Okay, why oh why? Why do you say you love me while you don't? Why do you say you love me while you won't? I saw you with this woman, no doubt I could see you were loving. I cried the lungs out of me. Why do you think I have blind from eyes? Why do you waste my time with what you still deny? That you were with this woman, no doubt I could see You were loving the opposite of you and me Why you why, why, why, why, why, oh why Why, why, oh why, why, why, oh why Why do you say you love me? while you don't What is the purpose of sweet romance Giving me hope while I stand no chance Throwing with three words like it means a thing Then go to another and say the same damn thing I ain't gonna pretend like I'm a stupid hoe. I didn't sign up for a Broadway show. Have you told this woman that you are a showman? I might have gone and helped, but I ain't gonna share. Why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, Why you don't Oh-oh-oh-oh-oh-oh love, love Love Love Love Why, why, why, why Why, why, why Wow. Why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, say you love me why, you don't? Why, oh why. René van Ginkel. Mooi hoor. Ja. Laat niemand zeggen dat je die kan zingen. Prachtig. Heel mooi. En een mooie gitaar ook gespeeld. Ike. Hartstikke goed. Ike gooi on the guitar. Dus. René. Straks horen we meer van jou. Van jullie. Samen. Mooi. Ik verheug me er al op. Maar intussen staat hier een heerlijk stukje kip op mij te wachten. Een stukje kip dat is. ja. Uh, hoe, is het? hoe noem je dit? Is het gegrild soort van? Zo ziet het eruit. Het is, het is Gegeeld, gebakken, een die apparaat. Ja, het is Gelb inderdaad gebakken. even geïmproviseerd in een tosti apparaat. Maar ja. <laughs> ik, ik ga proeven. <laughs> ja. Nu meteen. Want ik wel ben heel benieuwd of mijn... Uh, ik moet wel zeggen, als ik, er, als ik erin probeer te prikken... Ja. doet het doet iets anders dan kip. Maar misschien... Ik ben benieuwd hoe de smaak is. Het ruikt in elk geval oh, echt naar kip. Dit is echt 100% kip, dit. Mmm. Mmm. Lekker zeg. Maar dit is, ik zat hem even te vergelijken met kipfilet. En kipfilet is natuurlijk eigenlijk heel flauw. Maar dit is eigenlijk gewoon inderdaad kip zoals die van, van het bot afkomt. Gewoon een, een kippenpoot. Zo smaakt het. Ja, hij wordt inderdaad, hm. eh, dus als we zeg maar... Eh, op, ja, natuurlijk. Op, op, ja, Sinta, jij neem ook vooral een stukje. Als we op beurzen staan en er komen vleesinkopers uh, langs en uh, ze weten het niet, dat we de lager zijn, dan, dan denken ze vaak dat het kippenpoot is, kippendij. Ja, zo smaakt het. En dat is wat smakelijker en, uh, en, en natuurlijk ook die, uh, dat vel, dat geeft ook nog extra smaak eraan. Ja. Ja. En beste uh, ter wereld, Ferran Adriaan, die vindt uh, dit stukje kip van jou lekkerder dan het echte beest, hè? Echt waar? Ja. Ja, die, die reactie krijgen culinair journalisten en zo. die zeggen van het is, die, die, die, die, die, die het, denken dat een bijzondere kwaliteit kip is. Maar ik denk dan, het was een paar maanden geleden was het in het nieuws van het kweekvlees, dat was dan heel moeilijk en dat was dan met Hangenburger gelukt en het was niet eens lekker. Ja. En jij hebt in zeven jaar tijd een product ontwikkeld wat de beste kok van de wereld lekkerder vindt dan het origineel. Ja, een, ja inderdaad. Hele goede kwaliteit kip, ja. Daar ga je nog heel ver mee komen. Ja, dat hopen we, dat is ook de bedoeling. Hè. Dat is, kijk, ik was me van het begin af, aan uh, was de uitdaging om, om, om de smaak, daar ligt, daar ligt de oplossing. Mensen die denken daarna over een leven zonder vlees. En dat is voor heel veel mensen is dat een afschuwelijke gedachte. En uh, eigenlijk is dat geen leven. En dat kun je alleen maar veranderen door, door met een product te komen wat net zo lekker of lekkerder is. Ja. Waarbij je dan niet in nadelen hebt. Dan krijgen ook die zeg maar, de argumenten tegen vlees, die krijgen dan ook kans. Ja, dat is jouw drijfveer. Daar vanuit werk jij. Ja. ja. Want dat was ook jouw, jouw eigen belang. jij mistte zelf dat stukje vlees zo. Ja, vertelde ik je ben net. Het echt vanuit mijn eigen belang ook begonnen. Ja. En daarom heb ik ook vanaf het begin de samenwerking gezocht met uh, topkoks en topslagers. Uh, omdat dat, uh, dat stond bij mij bovenaan, dat het gewoon uh, uh, ja, lekker moest zijn. Ja. Voor de luisteraar die net is ingeschakeld. We praten vannacht dus over vegetarisch eten. En Jaap korterweg is mijn gast. Hij is uh, de vegetarische slager. Hij maakt dus uh, producten die... Nou ja, vlees, wat geen vlees is. Vlees zonder vlees. Maar het smaakt wel 100% als vlees. Tenminste, deze kip is uh, helemaal door de test gekomen. Hoe doe je dat toch, Jaap? Wat zit er in die kip? Uh, eigenlijk zit er hetzelfde in als... Uh... Als in de echte kip. Dus uh, kippen die worden, die worden gevoerd met, uh, met bonen en granen. En uh, wij gebruiken voor deze kip gebruiken we nu uh, 100% soja. Um, en um, ja, dus de echte kip die groeit ook voor een belangrijk deel op soja. Okay. Maar we, we, er zijn ook producten die we maken van lupine bijvoorbeeld. Dat is een, uh, dat is een boon die in Nederland groeit van oudsher een oud gewas. En uh, nu recent zijn we ook met een aantal producten op de markt gekomen op basis van groenten. Dus uh, erten bijvoorbeeld, uh, maar ook wortelen en ui. Uh, heel bijzonder. Je kunt eigenlijk van alle uh, planten kun je, kun je, kun je vlees maken. Zoals natuurlijk ook alle planten door dieren gegeten worden. En die dieren zetten natuurlijk om in vlees. Ja. He, dus, dus... Maar ik, ik kan nog me nog iets wel voorstellen dat je bijvoorbeeld smaak daarmee uh, voor, voor een belangrijk deel voor elkaar krijgt. Ik kan me ook nog voorstellen... dat je zegt van die eiwitten, die zitten dus ook in... nou, noem maar op, uh, wat je net allemaal noemde. Dus qua voedingswaarde uh, komt het ongeveer overeen. Maar hoe krijg je het voor elkaar... dat je die structuur uh, zo op vlees laat lijken... Um, nou ja, dat, dat, is, uh, dat is echt een vak. En uh, het is bijzonder dat Nederland loopt daarin voorop. Dus dat is uh, echt kennis van techneuten. Ik ben dus op zoek gegaan, samenwerken met topslagers, stopkoks, Maar daarnaast met ja, techneuten, zeg maar, Willy Wortels... die verstand hebben van die techniek om uh, plantaardige eiwitten te structureren... Hè, noemen ze dat dan, om eigenlijk die vleesstructuur eraan te geven. Die, die, die vezels en die bite... Ja. En uh, nou, het is bijzonder om te zien dat we mensen van over heel de wereld in ons winkeltje in Den Haag krijgen. Vanuit uh, de Verenigde Staten, vanuit Australië, vanuit India. Die zeggen van jullie lopen echt helemaal voorop. Deze producten zijn in de Verenigde Staten niet te koop van deze kwaliteit. Ja. En iedereen is er wel naar op zoek. Hè? Hm. Je, je, je, je noemde net die kweekvleesburger. Dat is natuurlijk ook vanuit het idee dat je vlees efficiënter produceert. Maar dat het nog wel uh, vlees moet blijven. Of in ieder geval dierlijke cellen. Ja. En laatst was ik ook met de, de, de drijvende kracht achter die kweekvleesburger in Amsterdam in een uh, soort debatje. Maar goed, hij zei ook op het moment dat je natuurlijk geen, geen dierlijke cellen nodig hebt en jullie producten zijn net zo lekker of lekkerder. Dan is eigenlijk wat ik doe overbodig. Over, ja, dat is helemaal overbodig. En hartstikke duur ook nog, hè, dat onderzoek. En hartstikke duur ja. en dat gaat ook nog jaren duren. We zijn eigenlijk... Ja, we over, over duur gesproken, ik ben wel om. Deze kip wil ik ook wel. Maar... Um... Wat, wat, wat kost jouw kip per. Uh, de, de kip die ik zeg maar in de supermarkt haal, wat zou die zijn per kilo? Nou, ik durf, ik durf niet heel. Als ik zo zeg maar een portie eet, bij ons thuis, 200, 300 gram, 400 misschien, betaal ik denk ik. 3, 4 euro. Wat, wat, wat betaal ik bij jou? Ja, je betaalt voor onze kip. Voor 160 gram betaal je 3,99 euro. Dus het is duurder. Ja. Dus het is dubbele ongeveer. Ik ja, is, ja, ik denk dat je het vergelijkt met de kilo knaller ja. is het het dubbele. Ja. Maar dat is een moment Oei. op naam. <laughs> valt ik hier door de mand? <laughs> nou, ik, nee, nee, je valt niet door de mand. Het is, ik, ik denk dat we richting de prijs van biologisch vlees zitten nu. Ja. Uh, of, of, of daar iets onder. Maar uh, daar, rond die prijs van biologisch vlees. Alleen. Uh, het perspectief is dat het veel goedkoper gaat worden. Want het heeft natuurlijk ja. alles te maken met het feit dat we dat hebben moeten ontwikkelen. En dat dat nog okay, in de kinderen staan. Ja. Die, die, die, die, die, die apparatuur en de mensen natuurlijk die eraan gewerkt hebben. O Over tien jaar is het dan net zo goedkoop als ja, de kiloknaller wat mij betreft? Uh, het, het heeft het perspectief om goedkoper te worden. Want als je kijkt naar zo'n zo kippenstal uh, met kiloknaller kippen. Dat kost ook ontsam, een hoop geld. Noemen, dan um, die machine die we nu, waarmee die kip geproduceerd wordt, die past in de woonkamer van een uh, doorsnee huis. En uh, ter vergelijking een kippenstal, die met waar, dezelfde waar, waarmee capaciteit... Waar jouw kip wordt geproduceerd? Ja. Yeah. ja. Um, en een kippenstal met diezelfde capaciteit, <coughs> die, die is zo groot als een voetbalveld met 100.000 kippen erin. Uh, dus dat is natuurlijk veel duurder. Op dan kun de lange gaan, termijn, ja. Op lange termijn. Ja, ja. Uh, plus dat er twee keer zoveel of drie keer zoveel voer ingaat... Ja. En water, en dus ook landgebruik. Dus okay. het is echt een kwestie van tijd. En kijk, nu, nu is onze product nog minder dan een procent van de, van de markt. Maar stel dat dat bijvoorbeeld 10% wordt... dan krijg je al behoorlijke schaalvoordelen, noemen ze dat dan. Dan kun je efficiënter in je logistiek en in je productie en zo. Waarschijnlijk is het dan al op het moment dat het, dat het ongeveer dezelfde prijs zal zijn. En daarna wordt het zelfs goedkoper. Het is gewoon veel efficiënter, dus het zal op termijn goedkoper worden... dan de dan zelfs de kiloknallerkip. Wat een goed nieuws, beste luisteraar, hier vannacht in deze, dit is de nacht. Wat een perspectief, gewoon allemaal. Maar dan moeten we wel meedoen, natuurlijk, allemaal. Nu, nou ja, nu het duur. nog duur is. Nou, waar we het nu nog mee moeten doen is dat de kilo-knaller goedkoper is dan kattenvoer. Ja, ja dat geeft ook weer en te denken. En dat diezelfde kilo-knaller eruit gaat, ik geloof in januari al. Maar ja, er zitten twintig kippen op één hm. vierkante meter. En ik weet niet wie er op de webcam meekijkt. Het worden dan 18 kippen op de vierkante meter. En dit is hun ruimte meer. iPhone. Eén smartphone meer. Hmm. Ja. Goed, ja, die webcam, radio 1.nl. Daar kunt u meekijken naar de heerlijke gerechten die hier worden bereid. Niet dat ik u jaloers wil maken, maar u kunt dan ook meekijken bijvoorbeeld naar de muziek van René van Ginkel en hoe gezellig wij het hier hebben. Radio 1.nl. Voor het plaatje bij het praatje. kan ook dat u zegt: Ja, maar ik luister juist de radio omdat het zo. Eh, omdat ik dan lekker zelf kan invullen in mijn hoofd. Helemaal goed. Blijft u gewoon lekker luisteren. Wij gaan hier eh, intussen verder eh, met bellers ook. Want u kunt ook meepraten. Dat is ook het leuke van dit programma. 0800 1121. Meneer Faber. Uh, ja, goedenacht. Oh, ja, goedenacht. Goedenacht, uh, ja, zou even, ik zeggen. Ja, dat, uh... Vertelt ben, u eens, waarom bent u vegetariër geworden? Ik ben geen vegetariër. U bent geen vegetariër? Nee. Ik ben nee? wel veel minder vlees gaan eten. Oké, okay. dan noemen we dan een flexitariër, toch? Nou ja. Een, flex, een flexibele vegetariër, part-time. Uh, je, je, je kunt er alles aan, aan, alle namen aan ophangen, maar ik eet uh, bewust minder vlees ja, maar, maar eet je dan gewoon zonder vlees? Of uh, koopt ko ko ko ko u dan ook echt vegetarische recepten? Dan eet ik wel eens vlees en vis. En, uh, maar uh, zeg maar ongeveer... Een derde tot een kwart van wat, ik normaal, uh, wat, een, wat ja. de gemiddelde mens normaal zou nuttigen. Meneer heeft Jacinta, de bokma die heeft vegetarische recepten... met dus vleesvervangende ja, producten daarin. Uh, uh, uh, ja, korteweg, die maakt uh, vlees van andere producten. Is dat iets voor u of zegt u nou, ik doe het gewoon zonder vlees? Dat moet ik allemaal nog proberen een keer. Maar dat... Uh, nee, nee, dat... dat uh... Hm. Uh, ik probeer zo weinig mogelijk feest te eten. En Waarom? Is, Waarom is dat? Waarom... Mijn reden is het, uh, het dierenwelzijn. Ja, dat is voor u belangrijk. Ja, want... Er zijn veel te veel dieren uh, ge, uh, uh, opgegroeid uh, uh, die, die uh, voor de slacht... Uh, ...bestemd zijn. Ja, op veel te kleine ja, ruimte en zo. Ik, uh, ja, ja, ja, als je het niet weet... Ik wist het ook niet... Uh, ik, uh, als je enig idee hebt hoeveel dieren... Er ...per jaar geslacht worden... ...550 miljoen alleen. En hoe, en hoe bent u daar achter gekomen? Want dat zijn feiten. Ongemakkelijke feiten, maar ja, ja, die... Dat kun je zo op internet vinden. Dat, ja. uh, en ook, ook het, a, het, a, het, a, het, a, het aantal kippen. Dat is bijvoorbeeld 2 miljoen per dag. Dus uh, ja. die geslacht worden onverdoofd. Okay. Dat, uh, nee, ik... Uh, uh, wat je daar kunt doen, bijvoorbeeld de, de voorlichting op scholen. Die, uh, uh, je zou in, in plaats van kinderen naar een schoolreisje... zou je ze ook een keer een ochtend of een middag naar een, naar een, naar een, naar een slachterij moeten. Uh, ja, uh, dat lijkt me heel gezellig. Maar waarom <laughs> of, kippen of, of, en, en waarom niet meteen eerste ouders? Ik bewust van uh, of ze vlees of niet moeten eten... Dat, uh, ja, ja, maar de, de, de, Jacinta zegt, waarom moeten die kinderen daaraan blootgesteld worden? Waarom zouden we niet gewoon de ouders uh, eens naast de slachterij laten gaan? Of naar een biologische of een bio, een bio, een bio, een boerderij, zeg maar. Dus niet biologisch. Hoe heet het? Uh, Bio-industrie. Ja, uh, nou, uh, ja, ja, ja, ja, eigenlijk zou, je, zou iedereen het moeten doen. Maar, uh, iedereen, zou, iedereen moet met de neus op de feit worden gedrukt. Goed, Meneer Faber, dank voor uw reactie in Dit is de Nacht. We gaan door met muziek. René van Ginkel uh, zit hier klaar. Je hebt het ook even geproefd, hè, René? Ja, heerlijk. Vind het lekker, ja? Ja, ik vind het wel... Uh... Kijk, ik hou ook heel erg van gewoon vlees. Maar ik denk toch dat je toch al goed bezig bent... als je dan af en toe ja. hè, voor het andere kiest. Want uh, Jaap, wat proeven we nu? We hadden net de kip. Die vond ik al heel lekker. Nu hebben we hier de, een hamburger. Het is gewoon een, een, een hamburger. Hè? Gemaakt van ook weer soja, bonen. Uh, ja. ja. Ja. Ik ga proeven terwijl uh, René voor ons gaat zingen. Wat ga je zingen, René? Ik ga een uh, cover doen. Waves. Een cover? Kijk, ja, van leuk. Van uh, Mr. Prompt. Oké, okay. we gaan ervan genieten. Dat is uh, met of zonder trompet? Want ik met. ben... ben... Juist ja, met trompet. Ja. Ah, daar was ik wel heel benieuwd <lacht> Nou, Hoe die gaat klinken. Leuk. Goed, René ik van Ginkel. Met trompet. Uh, oh ja, als u uh, de cd van René wilt winnen... dan kan dat nachtapenstaartje.eo.nl Naam, adres telefoonnummer en waarom verdient u de CD? Hier is René van Ginkel. My face above the water. My feet can't touch the ground, touch the ground and it feels like I can't see the scents on the horizon every time You are not around, I'm slowly drifting away, drifting away Wave after wave, wave after wave Slowly drifting away, drifting away And it feels like I'm drowning Pulling against the stream Pulling against the stream Wish I could make it easy Easy to love me Love me Still I reach to find a wave I'm stuck here in between I'm looking for the right words to say I'm slowly drifting away Drifting away Wave after wave Wave after wave, I'm slowly drifting away, drifting away And it feels like I'm drowning, pulling against the stream Pulling against the stream Mooie ja? weer hoor ja ja dank je <time> absoluut de trompet ook echt heerlijk ja past goed ook bij dit uh, tijdstip van de, de nacht beetje beetje ja, rust late uh, night ja. ja we vonden het wel leuk om er onze eigen dingen ervan te maken dus dat uh, ja. eh, gelukt. Ja, jullie we komen heel goed tot je recht, zo met z'n tweetjes. Ja, hè? Maar ja. je staat vaak ook met de hele band op het podium, toch? Klopt, ja. Met allemaal blazers erbij. Mm -hmm. Ja, als we echt mijn eigen muziek doen, dan... dan uh, en dat hoor je ook op de plaat. Dan is het echt het lekkers met... Uh, ja, gewoon volle band. man inclusief mezelf. Blazers, backings, alles erbij. Ja. ja, dat lijkt me ook wel een feestje om mee te maken. Eigenlijk. Zeker, ja, ja, dan gaan we helemaal los. Maar dit is ook wel heel relaxed, hoor. Dit is gewoon lekker, even een andere manier. Complimenten. Dankjewel. Hartstikke mooi. Vegetarisch eten, daar hebben we het over vannacht in Dit is de Nacht. En dat doen we ook. En ik heb net lekker dat hamburgertje van, uh, van Jaap, korteweg, de vegetarische slager, uh, zitten proeven. En, uh, ja, qua structuur is die het net niet, vind ik eigenlijk, Jaap. Als ik heel kritisch mag zijn. Maar de smaak vind ik wel heel lekker. Hij is wel, de, de, de, de, dat is helemaal goed. Maar de structuur is net, ja, hoe moet ik zeggen, net iets korreliger. Kan dat? Ja, het zou kunnen. En, ja. en uh, bij vleeshamburgers heb je ook heel veel verschillen. Hoe, hoe je ze bereidt. En, ja. uh, en hoe ze bereidt, hoe je ze maakt. Qua structuur, hoe, hoe fijn je ze maalt of grof. Weet je wel, dat is... <coughs> dus dit, het is denk ik maar net waar je mee vergelijkt. Ja, ja. oké. Okay. Um, zometeen gaan we ook proeven van jou, Jacinta. Na de, de klok van vier uur... Uh, wil ik, uh, ga, gaan we een, samen een aanval doen op jou, uh, jouw heerlijke salade. Uh, maar ik wil van jou nog even weten waarom ben jij eigenlijk vegetariër geworden? Hoe is dat zo gekomen? Ja, bij mij is het eigenlijk stapsgewijs gegaan. Het is niet een moment geweest. Zoals bij uh, Antoinette Hertzberg. Die, ik uh, denk twintig jaar geleden, op een gegeven moment beelden zag van een koe die met stroomstoten uh, een schip in werd uh, ja, hm. gejaagd. Um, of zoals Jaap. Ik ben vijf jaar geleden ben ik begonnen met uh, de devegetaier.nl. Die heb ik voor Antoinette uh, Hertzberg, die bekend is van Tros Radar. Ja. En vegetaier. Uh, die hebben we in het leven geroepen. Het is het grootste recept discussieforum, in zijn soort ter wereld. En ik weet heel goed dat ik haar... Ik had haar gewoon een mailtje gestuurd. Van wat geweldig dat je dat boek Vegetariniën, een Italiaans kookboek... Uh, zonder vlees en vis naar Nederland hebt gehaald. Dat heeft zij vertaald um, en, en ja. op internet gezet? Ja, ja. Ja. Nou, niet op internet gezet. het is echt uitgegeven. Okay. Het, het is dat, dat een heel mooi boek. koffietafelboek. Maar dat forum bestond toen ook al? Dat, dat... Nee, er stond niks. Ze zeiden, niet. ja, jij zou heel goed... in een, uh, in een nieuw concept van me oh. kunnen passen. Want okay. ik was toen al culinair journalist. Ik schreef schrijf toen al twintig jaar recepten. En je had gewoon vlees? Um, ik had toen al bijna geen vlees. Oké. Okay. Want, maar, en als ik dan vlees at, dan was het biologisch. Maar ik weet nog goed dat ik uh, bij haar, een week later zat ik bij haar aan de keukentafel. Toen zei ik, maar oh, eet je dan ook geen vis? Toen zei ze, nee, niet met oogjes. <lacht> nou, toen voelde ik me echt zo suf. <lacht> en uh, ja, ik dacht nu, nu, nu, nu dat, dat is meteen daar zijn de deur. Maar zo ging het niet. Um, uiteindelijk kwam er dus een recept voor. We hebben meer dan 2000 recepten. Maar ook een dagelijks vernieuwde nieuwssite. En als je iedere dag geconfronteerd wordt met het nieuws... Ja, dan kun je echt letterlijk gewoon je kop niet meer in het zand steken. Dus dat is eigenlijk bij jou de aanhoudende de stroom van die berichten? Heeft jou ja. stapje voor stapje ja. als soort water wat de steen uitholt... ben jij vegetariër geworden? 100%? Nou, ik noem me zelfs op dit moment een Flexie vegan Want op een flexi gegeven moment uh, hebben Antoinette en ik uh, het boek Puur Plantaardig uh, geschreven. Oh ja, dan gaat het en, helemaal uh, zonder dierlijke producten. Ja, zij okay. heeft uh, de, de dikke vegetariër in Nederland gehaald. Dat was van New York Times journalist ook. Mark Bittman. En die noemt zichzelf een, uh, een, een vegan till six. Die eet tot zes uur eet helemaal geen uh, dierlijke producten. Oké. Okay. Nou, ik, ik uh, doe het anders. Ik daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Dan gaan we dus ook jouw eten proeven. Zometeen na het nieuws van 4 uur. Dus door met vegetarisch eten en praten over eten.